Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ik lees op Twitter deze reactie van een luisteraar van Casa Luna. Moet Nederland niet het idee van een zelfstandige en complete krijgsmacht opgeven? en aansluiting zoeken bij andere landen? Hashtag vraag. Um, en dat is een reactie op mijn gesprek met uh, Hassan de Han. Uh, defensiespecialist, onder andere voor Dagblad Trouw, daar is hij aan verbonden. Hij heeft zijn visie uiteengezet um, het eerste uur van Kazeluna over waarom hij denkt dat wij een beperktere doelstelling moeten hebben. En daar de middelen bij aanpassen. Um, nou, ik kan me voorstellen dat u daar mee eens bent, mee oneens bent, dat u daarover in gesprek zou willen met Gaston. Dat kan, u kunt natuurlijk bellen met 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna, met vragen en reacties, een andere visie. Verlies met argumenten natuurlijk. Want dat vond ik wel um, kenmerkend voor het betoog van Gassan. 0800-1121. En uiteraard kunt u natuurlijk ook lekker mee twitteren en e-mailen. Um, nou ja. Ja, of ja, Nederland... Ja, eh, ja, hef het maar op. Ja, ja. Eh, dat is wat die militairen een... dan zeggen. Van Ja, hef het dan maar op. <laughs> en, en, en, ja. doe, doe het dan samen met andere landen. Ja, ik, dat, Momenteel is het ook gaande. Er wordt ook steeds meer samengewerkt met andere landen. Ja. Met buurlanden. Dat is een uh, goede ontwikkeling. Het is ook uh, goedkoper. Uh, met name de, de landen met wie je eigenlijk het meeste, de meeste belangen deelt. Dat is ja. eigenlijk ook belangrijk. Uh, persoonlijk denk ik dat, uh, dat, dat Europa en de Verenigde Staten... dat de belangen steeds verder van elkaar komen te liggen. Uh, de Amerikanen gaan steeds meer richten op China en, op de, uh, en in, in Azië, de opkomende machten. En voor Europa speelt het een minder grote rol... Uh, dus ik denk dat we een verschuiving... We zien nu al een verschuiving richting Azië. En voor Europa zijn er toch echt wat andere prioriteiten. Nee. Dus ik denk, nu zien we ook dat er ook meer samenwerking is binnen Europees verband. Ik denk niet dat er iets zal komen als een Europees leger. Dat is, daar nee, staan is nog te vroeg. Daar is het te vroeg voor. En ik denk ook, uh, dat zal denk ik niet zo snel nee. gebeuren. We zien natuurlijk de omgekeerde uh, trend van dat ja. het... Een ja, terugkerend nationalisme zou je nationalisme. Dus, dus dit idee uh, van die luisteraar van uh, hef het leger maar op... Vind jij dat ook zelf niet een goed idee? Nee, nee ik vind wel dat we dat een krijgsmacht moeten hebben. Ik vind dat heel belangrijk dat we dat hebben. De krijgsmacht kan ook ontzettend veel goede taken verrichten. Ja. Uh, als er ook bij, op, bij binnenlandse uh, grote problemen... die zich opeens kunnen voordoen... is het altijd handig om een, een krijgsmacht paraat te hebben. Uh, om hem op te heffen, daar zou ik denk ik nooit voor pleiten. Uh, alhoewel, het is wel goed om in ieder geval... Ja, internationale samenwerking op te zoeken. En met name binnen een Europees verband. Ja. Een e-mail van uh, Niels Zelenberg die, het zal je niet verbazen, nog één gaat op het idee van terreurdreiging. Mijns inziens, schrijft hij, is de mate van terreurdreiging koppelen aan statistieken. Zo van het aantal aanslagen is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw naar beneden gegaan, zoiets hij. Een vorm van bizar reductionisme. De dreiging komt toch voort uit de wetenschap... dat er nationaal, zoals ETA of Mijnhoofd destijds... of van buiten, fundamentalisten, groepen zijn... die constant broeden op de kans bloedige aanslagen te plegen. Dat er gelukkig actieve inlichtingendiensten zijn... die aanslagen voorkomen, maakt de dreiging toch niet minder. Wij als burgers kunnen niet zien... wat er op dit gebied achter de schermen wel of niet gebeurt. Vraag blijft elke dag weer... waarom zou mijn trein vandaag niet doelwit kunnen zijn... van Al-Qaeda-terreur... Wat dat betreft was de Koude Oorlog een veel zichtbaarder en stabieler evenwicht van grote blokken. Je wist ergens, het aanvallende blok zal zelf vernietigd worden. Boeiende materie, dat schrijft hij wel. Toch dat gevoel, hè? Ja. Ik begrijp wat Dat, die, wat... dat er, dat er een, een constante mogelijkheid is van een aanslag. Ja. Ja. Terwijl je zegt eigenlijk met zo, jij hebt eigenlijk gezegd, dat is niet zo. Dat nee. wordt bijna virtueel wordt dat. Niet opgeklopt. helemaal nee, oh, okay. niet, niet helemaal. Kijk, um, één ding is heel belangrijk om te vermelden. De dreiging is er. Dat moet je ook niet ja. uh, ontkennen. De dreigende is een, altijd een, een kans dat er een aanslag wordt gepleegd. Maar het is niet zo dat die kans op aanslagen aanzienlijk is vergroot in de afgelopen Juist, jaren. Dat is wel heel en, belangrijk. Ja. Uh, bovendien, als we kijken naar de Koude Oorlog, er wordt ook vaker gezegd: van de Koude Oorlog was het allemaal zo duidelijk. Ja. Nou, en de Koude Oorlog was het helemaal niet zo duidelijk. Um, we hadden niet alleen te maken met een kernmacht uh, ten oosten van ons. We hadden ook te maken met terrorisme. We hadden. Die net zo internationaal georganiseerd waren als Al-Qaeda op dit moment is. We hadden het Japanse Rode Leger dat aanslagen pleegde overal in Europa. We hadden de uh, Italiaanse Brigade, uh, brigade uh, Ros. Yeah. We hadden de Rode May fraction we hadden de Palestijnen, we hadden overal groeperingen die net zo internationaal georganiseerd waren als Al-Qaeda nu. Opvallend is overigens dat ze dezelfde landen trainen als Al-Qaeda op dit moment aan het trainen is. In Libië, in Syrië, in Jemen. Dat zijn exact dezelfde landen waar ze de linksradicalen in die tijd aanwezig waren... als elkaar okay er nu ja. het is. Puur toeval, maar het is wel het geval. Wat in de Koude Oorlog hadden we niet alleen te maken... met een nucleaire dreiging, maar ook nog met een terroristische dreiging. Ja. We hadden met twee dreigingen tegelijkertijd te maken. En eigenlijk wat nu is eigenlijk de dreiging... misschien iets minder dan in, tijdens de Koude Oorlog... heeft ook te maken met de middelen die de inlichtingendiensten hebben. om het tot hun beschikking hebben. Ja. En eigenlijk de middelen die... Um, niet-statelijke actoren niet meer tot hun beschikking hebben. Het is nu veel moeilijker om een paspoort bijvoorbeeld uh, ja, ja. na te maken. Uh, je komt niet zomaar een luchtvaart, een, een, een vliegt, uh, uh, sorry, een, uh, vliegveld binnen. Uh, je moet je overal identificeren. Je bent overal navolgbaar. Uh, telefoons die afgeluisterd kunnen worden. Dat was natuurlijk vroeger veel minder het geval. Ik denk dat de voorsprong die, die gewapende strijders... Uh, die internationaal opreerden in die, in, tijdens de Koude Oorlog... dat die aanzienlijk zouden ja. meer... Ze hadden eigenlijk een voorsprong op de inlichtingendiensten. En op dit ja, moment ja. hebben de inlichtingendiensten een voorsprong. Nou, Om nou, uh, um daar toch nog even op door te gaan. Op de inlichtingendiensten, die jij veel beter geschikt acht om uh, terrorisme te bestrijden dan het leger. Er uh, uh, zijn mensen, nee, sterker nog, er zijn plannen om ook sterk te bezuinigen. Te bezuinigen op de in ieder geval de Nederlandse uh, AIVD. Flink zelfs. Dat, gaat, dat is nog niet de helft, maar dat gaat wel in die richting. Wat vind jij daar dan van? Wat vind je daar dan van, van die bezuiniging? Wat ik van die bezuiniging zelf vind, is. Nou ja, dat, dat, wat ik in ieder geval constateer is dat als het werkelijk het doel is om binnenlandse veiligheid, om in ieder geval om de veiligheid, om de dreiging tegen te gaan van terroristische aanslagen, dan zou ik eerder pleiten voor meer geld naar de IVD In plaats van meer geld naar defensie. Want de IVD is meer geschikt, beter geschikt om aanslagen te voorkomen. Dat is natuurlijk een van de kerntaken nu ook geworden van de krijgsmacht. Want het is dat natuurlijk dat die niet-statelijke actoren besteden moeten worden in het geval dat ze echt problemen veroorzaken. De IVD kan dan denk ik een stuk beter en veel effectiever. Hmm. Uh, de aanslagen die in Nederland zijn voorkomen zijn vooral het werk geweest van de IVD, Niet zozeer van onze krijgsmacht ergens in Irak of in. Maar toch, uh, Gassan, uh, heb ik een. een, een... Nee, ik snap dat je dat zegt, maar ik vind dat er ook nog een andere kwestie aan verbonden is... die ik dan ook toch ga aanroeren. Want Amerika heeft met, een, met behulp van grote vertoon van militaire macht... die war on terror uh, ingezet, waar ze nog steeds mee bezig is. Daar zijn wij, heb ik het gevoel een beetje als het gaat om ons eigen leger ook in mee willen gaan. Dat is één kant. Uh, als je zegt dat is... Uh, uh, niet goed, laat het de inlichtingendienst maar doen. Maar je ziet aan de andere kant ook... dat er allerlei informatie naar buiten is gekomen. Eigenlijk op grond van diezelfde strijd tegen het terrorisme... waardoor inlichtingendiensten... een ongelooflijk sterke greep hebben gekregen... op het privéleven van mensen. Absoluut. Ja. En het lijkt wel alsof we nog links, nog rechtsom... daaraan ontsnappen. En... Dan, snap ik, dan, dan, dan vind ik enige sepsis tegenover de, de, de taken die AIVD-diensten mogen krijgen toch ook wel gerechtvaardigd. Absoluut. Hoe zie jij dat dan? Want... Ja, dat, is, dat ben ik met u eens. Maar het enige is wel dat de bezuinigingen op AIVD losstaat natuurlijk van de vraag van wat ze... Van... Wat ze ermee doen. Wat ze ermee doen, ja. ja. <laughs> ja. Uh, dat is denk ik toch een andere discussie. Ik ben het wel met, met, met je eens. Het is, het is iets waar natuurlijk veel beter op gelet moet worden. Er zijn natuurlijk nog tal van dingen die, natuurlijk, die wij nog niet weten. Uh, waar natuurlijk nou, verschillende commissies nu aan zich over buigen. Uh, ja. Het is in ieder geval goed dat er in ieder geval IVD goed gemonitord wordt en ook dat er zeker van dat er instanties zijn die toezicht houden op hun activiteiten. Maar dat staat, denk ik, los van de vraag van of er bezuinigd of meer geïnvesteerd moet worden in, uh, in de IFD. Nou ja. Wat vind je trouwens van die kwestie? Ben je daarvoor geschokt? Welke kwestie? Nou, dat, dat er programma's naar buiten als Prism uh, uh, van met name de Amerikaanse inlichtingendiensten... die dus inzicht hebben in zo'n beetje alles digitale nee. verkeer. Nee, daar heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk niet van geschrokken. Nee, allerminst. Nee, ik, dat, ik denk dat daar ging ik wel van deels van uit... Oh ja? Maar dan is, het toch nog, dan is het toch nog wel steeds heel erg. Het is heel erg, absoluut. Nee, absoluut. Het, is, het gaat ontzettend ver. Want het is niet te controleren. En wij worden bijna allemaal, alle burgers als een soort potentiële daders nu beschouwd. Ja, het gaat, het gaat ontzettend ver. Dat is helemaal waar. Het, het is wat, wat in ieder geval... Het, ik denk dat het ook niet heel verstandig is. Zoals we op mijn me bezig zijn geweest. Uh, want iedere terrorist weet dat je geen gebruik moet maken van elektronische communicatiemiddelen. Wil jij uit zicht blijven van de inlichtingendiensten. Mm. Dus dat is iets wat terroristen zoveel mogelijk vermijden. Uh, gebruiken van mm. uh, papiertjes waar ze dingen op schrijven. Uh, als ze dat doen, dan gaat het via codetaal. Taal, um, uh, die echt heel specialistisch is, wat eigenlijk, waardoor de inlichtingendiensten niet genoeg tijd hebben, dat yeah. tegen de tijd dat ze het hebben ontcijferd, is het eigenlijk al te laat. Dus het, is, het heeft ook wel zijn beperkingen. Maar ik denk dat, we richten ons nu met name op de signal intelligence, dus ja, wat voor signalen we naar elkaar versturen. Maar er is natuurlijk ook nog een hele andere tak van de inlichtingendiensten. Dat is namelijk human intelligence. Van, van infiltranten. Van, dat is nog altijd nog... Ja. De, dat voorop nog steeds de ruggengraat van okay. de inlichtingendiensten. En de signal intelligence is nog... En die moet je dus wel blijven... Als het gaat om het voorkomen van aanslagen, ja. Maar het voorkomen van aanslagen heeft natuurlijk ook een prijs. Dat is namelijk privacy. En soms ga, schiet je toch wel ver. Want... Wat je ook ziet, is dat uh, de meest veilige samenlevingen. zijn vaak de meest to zijn totalitaire samenlevingen. Ja. Dus wil je. Hoe hoog is je, de prijs die je wil ja, betalen exact. voor veiligheid? Wil je helemaal veilig zijn, dan zul je eigenlijk richting een totalitaire staat ja. moeten gaan. En dat is iets wat niemand wil. Nee, nou ja, dat is dus de vraag. Dat zeg je dan, dat is wat niemand wil, maar. In de, in de manier waarop er gereageerd wordt op de berichtgeving... vaak een soort met een soort van nonchalance. Ja, dat, jij zegt het ook. Ja, ja, ik vind ach, het onbegrijpelijk. Nee, over het nonchalante gedrag van... Dat er niet veel ook, meer protest ja. over nee, wordt dat, dat, aangetekend. Dat vind ik iets wat ik ook niet begrijp. Nee, ik, als ik journalist want, want, want er wordt er al over gezegd... dat dat een, een vorm van totalitair denken is. Ja, ja het gaat ontzettend ver. In onze eigen samenleving. Ja, het gaat ontzettend ver. Ja. Ik denk dat wij vooral moeten beseffen dat... Eh, we nooit 100% veilig kunnen zijn ja. tegen aanslagen. Ik denk dat we dat moeten gaan realiseren. En we, als wij streven naar 100% veiligheid, dan gaan we richting, inderdaad, richting een totalitaire staat. Dat is nog wel ver weg, maar het ja. is wel iets waar je net altijd, altijd een prijs ja. Ja. Uh, En nog even terug naar, de, naar Amerika. Uh, die, uh, want we hebben het eigenlijk over de, de, de, de rol van het leger voor de nabije jaren in Nederland. En de vraag is of daar morgen in de troonrede... nieuwe dingen over gezegd zullen worden. Dat is zeer de vraag natuurlijk. Um, maar daar hebben we wel over gefilosofeerd. Is het zo dat jij vindt dat wij inderdaad... te veel toch, toch nog steeds... eigenlijk mee willen lopen... met de grote broer Amerika... die die strijd... tegen uh, de terreur... juist met, nogmaals met groot inzet... van uh, militair machtsvertoon... Ja. heeft willen voeren... Ja, absoluut. Ja, dat, als ik bijvoorbeeld, er zijn verschillende defensie-experts die nogmaals pleiten... voor een grotere krijgsmacht, wat we mee kunnen doen... met ja. verschillende missies waar de Amerikanen natuurlijk ook deel deelnemen. Zo ja. kunnen we bijvoorbeeld ons verzekeren van een G20-zetel, et cetera. Dat zal ons allemaal prachtige dingen opleveren. Maar uh, de prijs die we ervoor betalen is denk ik net iets te hoog. En bovendien is het nog helemaal niet eens zeker of het ook echt iets voor terugkrijgen. We hebben meegedaan aan de missie in Oeruzgan. Eh, missie maar we hebben nog steeds geen G20-zetel. En sterker nog, we zijn de zeventiende economie van de wereld. Dus we zouden eigenlijk daar deel moeten nemen. Als dat dan gelinkt is aan... Uh, bijdrage aan militaire missies. Als je een bijdrage aan militaire missies... dat je dan erbij komt, dat, is helemaal, dat, ja. dat klopt We worden, worden dan niet beloond. Nee, we worden niet beloond. En er komt ook nog eens een keertje bij... dat andere landen, zoals Argentinië en Zuid-Afrika... dat eigenlijk een zwakkere economie hebben dan Nederland. Zij doen wel mee aan de G20... maar ze doen niet mee aan internationale militaire ja. missies. Ja. Dus wat dus zijn het, die argumenten dan waard? Uh, niet, ja, niet veel. Ja. Ik, uh, ik hoor ze vaak, maar ik uh, begrijp niet waar ze eigenlijk op, uh, ja. Ja, waar ze op uh, grond zijn. Ja. Um, u kunt, dames en heren, natuurlijk, dat, dat kunt u iedere avond, iedere nacht, dus u weet het wel, bellen naar ons 0800 1121. Um, Martin, goede nacht. Ja, goede uh, Vandaag Vraag voor degenen in jullie studio. Huh? Uh, nog een kleine opmerking: dat, is, dat ik ook erg van Sander Larkatus uh, hou. Dus dat is nog iets, dat uh, was ik wel blij verrast mij om het te horen. Van, van wie? Ik verstond het niet goed. Van? Uh, de muziek Sander. Uh, oh. oh, van Lekkertos. Oké. Okay. Ja, nee, daar, ja. Daar, daar, daar hebben we natuurlijk. Ja, uh... daar heb ik ook wel enkele LP's van staan. Dat is goed, fantastisch zeg. mooie muziek. Ja, ja. Zeker. Uh, het woord cyberoorlog had ik nog niet gehoord in deze discussie. Ja. En uh, de vraag zou zijn: is dat dus iets voor het leger? Of is dat huh. meer iets voor de AIVD, Binnenlandse Veiligheidsdienst, ja. om, om die taak te vervullen? En zijn wij bereid ook een aanval te doen. En zijn we erop voorbereid eh, als ja. lezer zijn. Hoe, hoe zie je dat zelf overigens? Martin, is dat iets wat jij reëel eh, als, een, als een gevaar ziet of als een dreiging? Nou, kijk, ze kunnen op afstand in China met een beetje hekwerk natuurlijk... Eh, bepaalde essentiële eh, onderdelen in de maatschappij wel uh, uitzetten. Nou, viel op, ik noem nou zelf ook China. maar China heeft in het verleden volgens mij... Uh, in, in, in, zelden een land aangevallen ja. ik weet niet of, of de deskundigen daar ook nog iets van kunnen zeggen maar het is eigenlijk China zelf een heel verdedigend land ja. dat viel me net nog op in de discussie dat jullie dat noemden als zijnde een potentieel gevaar ja. nou en, dat is ook alweer afgewezen juist hè? Dat, ja. als, dat vindt het leger noemt het als een uh, potentieel gevaar maar, maar afgezien van dat wij... is China helemaal geen agressieve staat geweest ja. in het verleden ze hebben wel eens oorlog gevoerd maar minimaal geloof ik ja. Ja. Maar goed. Um, nee, het is grappig dat jij het dan toch ook zelf zegt. Ja, in China ja. zouden ze dat kunnen doen. Ja, Gaston, ja, wat dan is dan jouw reactie? Wel een gevaar, hè? Ja, ja. <laughs> ja nee, de Chinezen hebben nog geen actieve rol vervuld in... als het gaat om ja, internationale missies of om ja. uh, aanvals uh, of invasies. Uh, ze hebben het wel een paar keer geprobeerd. Uh, ze hebben het in en ze zijn groot en sterk leger. Ze hebben een heel groot leger. Maar ze zijn met name inderdaad gericht op dit moment nog op verdedigende taken... Ja. Af en toe maak ze nog eens een uitschiet in 78 in Vietnam. Daar zijn ze al gauw van teruggekomen. Uh, maar uh, als het gaat om de, uh, de cyberoorlog. cyberoorlog. Uh, ik ben er zelf geen expert in de cyberoorlog. Ik denk wel dat het soms een beetje overtrokken is en de reacties dat het ook een beetje een hype wordt. Het um, internet bestaat al ontzettend lang. Uh, het is nooit eerder uh, iets mee uitgehaald. Uh, als je kijkt naar net bijvoorbeeld... dat is het virus uh, wat bijvoorbeeld de Amerikanen en de Israëli's... hadden uh, in, in het Iraanse nucleaire programma probeerden te ondermijnen. Daar hebben ze heel veel moeite in gestopt. En uiteindelijk is het zo geweest dat de één reactor... uiteindelijk daar iets, nou ja, uh, een beetje misging, Maar voor alle, alles wat ze erin hebben gestopt... hebben ze er wij niet zo heel veel profijt van gehad. Trouwens, als het gaat over... Uh, Investering in defensie, uh, natuurlijk. Dit is een taak van, van zowel defensie, denk ik, als van AIVD... omdat het natuurlijk veel overlap heeft ook. Omdat het ook gaat om hele gevoelige informatiesystemen... Ja. die natuurlijk ook voor, voor een defensie van belang zijn. Uh, wat de Amerikanen en de Israëli's doen... die eigenlijk, een beetje voor, die eigenlijk voor oplopen in, uh, in digitale uh, oorlog voor oorlog voor voering, cyber cyberwarfare... is dat, uh, opvallend genoeg, uh, de, groot, de, de grote jongens van nu in de technologie... In, uh, informatica, et cetera, die komen voort uit de militaire inrichtingdienst of uit de um, departementen waar cyberoorlog wordt bedreven. Dus het zijn, hele, het zijn jongens die ontzettend goed om kunnen gaan met computers... en die eigenlijk de entrepreneurs, de ondernemers worden van later. Het zijn in Israël bijvoorbeeld lopen voorop met ja, de technologie, met de high-tech... en die... heel veel van hen komen uit een speciale eenheid... die is opgericht om cyberoorlog die zijn vervolgens eruit gestapt en die zijn, zijn er voor zichzelf begonnen. Dus ze hebben de economie ontzettend goed gedaan. Uh, ja. het zijn heel, dus ja. in principe zou je kunnen zeggen: uh, ja, uh, richt een eenheid op, investeer erin. En uh, wellicht doet het Nederlandse bedrijfsleven nog eens, uh, nou ja, kan ze voordelen mee doen. Ja, dat is een uh, verra verrassende wending weer. Ja, dit weer nee, natuurlijk. maar nogmaals: ik ben, het, is, het is maar iets kleins, maar het is wel iets ja. wat. Uh, ja. Maar jij vindt het dat het een beetje wordt opgeblazen, de ervan? De ik denk het er wel. Van. Er zijn natuurlijk ook ontzettend tal van mogelijkheden. Ze zijn nog niet, uh, er zijn ja. nog niet plaatsvonden. Het is natuurlijk geen garantie voor de toekomst dat er in de toekomst nee. niet zal plaatsvinden. Maar ik ben nog een beetje sceptisch, maar wellicht zet ik er helemaal verkeerd. Martin? dat is Oké, okay. ja, ik, ik, ik ben ook nog, ik, ik weet het niet, ik ben niet helemaal tevreden in die zin van... ik zie er toch wel een bepaald gevaar in. Ik denk dat Nederland... Dat misschien, ja, ik weet niet, zoals die aanval op de banken laatst, en al die overheidssites, dan hoor je ook wel eens dat dat van ver kan komen. Maar als dat allemaal in één keer zou komen, dan, dan hebben we toch echt wel een groot economisch en ook wel, uh, ja, staatsveiligheidsprobleem. denk ik, als al die uh, systemen uitvallen. Lijkt mij als ik een oorlog uh, ga... Maar goed, inderdaad, ik zie die dreiging in het geheel niet zo snel, hoor, dus, maar, maar het lijkt me wel handig als daar nog ook wel een potje voor is, dat dat ja. ook wel uh, ja, ik denk, dat een beetje bijblijft op dat punt. Natuurlijk. Maar dit is wel, vind jij, wel een, een gedeelde verantwoordelijkheid van AIVD en uh, Defensie. Dat lijkt me wel, ja, absoluut. Omdat het ook gaat, ja, uh, het gaat ook, ja, absoluut. Het, okay. uh, defensie okay. zal natuurlijk geïnteresseerd zijn in het afschermen van... Uh, van, nou ja, uh, spionnen van andere landen die proberen in te breken... op gevoelige informatie die van defensie van groot belang zijn. Ja. En daar zal ja, IJVD natuurlijk ook een rol in hebben. Ja, Absoluut. Okay. Ja. Martin, dankjewel. Maar toch blijf... Ja, oké. Okay. Ja. Ook bedankt hoor. Ja. Goeienacht. Ja. Toch blijf ik enigszins sceptisch ook over het woord cyberwarfare. Omdat oorlog in mijn perceptie nog steeds iets is waar doden bij vallen. En uh, het stelen van bankgegevens, et cetera, zou bij mij nog niet eens... Dat, dat is geen oorlog, dat is, dat is nog misdaad. Nog. Dat is misdaad, ja. ja. Het kan heel vervelend zijn, maar het is nog geen oorlog. Ja. Maar ja, tot, tot ze natuurlijk zulke ontwrichtende dingen gaan doen, dat, ja, dat, nee, dat, die dat maatschappijen is, of een ja. samenleving ja. Ja. Uh, echt in, in uh, het balans wordt gebracht. Goed, uh, je kunt blijven bellen, 0800-1121. Uh, hij is er nog, ik weet niet hoe lang, mm -hmm. Gassan. Want hij heeft morgen een hele drukke dag, met hele zware besprekingen, dus hij... Hij moet wel... Het goede vraag gekomen, dan, uh, dan blijft hij nog eventjes. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, Interessant en moeiend uh, wat uh, jullie allemaal vertellen. Gelukkig. Ik vraag me alleen af, uh, wordt het niet uh, net een grote telefooncentrale... met allerlei bedradingen alle kanten op en systemen... en het A controleert B en B controleert C... en de een wordt nog angstiger en banger als de ander... en inderdaad, social media die doet dat al schepje bovenop... Mensen maken elkaar bang en dat angst eigenlijk de grootste, uh, grootste deler is, waardoor er steeds meer systemen komen en ja. steeds meer nieuwe dingen. En hoe, in de godsnaam wanneer stopt dat? Hè? Ja. Want je ziet daar een enorme groei in. En, en, en wie doet dat eigenlijk? Wie zendt dat dan uit? In wiens belang is dat, zou je dan ook moeten dat vragen. Ik. Dat bedoel ik. Wat is de basis daarvan? Is de basis uh, angst? Is de basis macht? Is de ba de macht is eigenlijk een beetje, als je veel macht hebt, is vaak angst. Ja. Dan wil je vasthouden aan wat je hebt. En ik vind sinds, als ik Amerika bekijk, eh, dan zeg ik iets heel Die, mensen, Dat is een land dat altijd problemen heeft. Ook altijd problemen zoekt, oorlogen ontwapend, ze nooit wint vele doden na laat en een meester is in het controleren van de buren zeg ik altijd hè van alles om hen heen en wij beginnen te al mee maar wat is hier nou gebeurd de afgelopen paar jaar niet veel bedoel je dat bedoel ik ja. kijk en ook wat ik bijvoorbeeld systematisch klopt er hier ook geen bal van want uh, bijvoorbeeld um, er werd toen een tijd gezegd. als je een ID-kaart hebt en je is bekend... dan kun je bij de Belastingdienst die heeft alle gegevens. Maar vraag ik iets aan een gemeente. moet ik opnieuw al die gegevens invullen? Ja. Voor ieder dingetje is er een formuliertje. Het is een, het is een schizofrene... beetje maatschappij aan het worden, bijna. <laughs> ja, nou ja. <laughs> nou ja schizofrenie wordt het dan, dat is ook wel interessant. Maar eerst maar eens even angst. Gast aan, hoe ja. zie je dat? Ja. De, de rol van de angst in dit alles. Want het ja. lijkt wel alsof die stel steeds, gr steeds groter wordt. Ja, dat lijkt ook wel... Um, ik geloof dat het een maand geleden of iets langer... Um, dat er ineens alle ambassades in het Midden-Oosten ja. gesloten werden. Het ja. was een basis van... Ja. Acute terreurdreiging. Acute terreurdreiging. Acute terreurdreiging. Ja. Waar hij vandaan kwam, ja. we weten nog steeds ja. niet. Uh, uit wat Amerika denk ik dan, toch? Ja, we hebben het, ja dat zou de Amerikanen ze Je zei dat ze iets hadden opgepikt waar het zou blijken... dat er een aanslag zou worden gepleegd. Ja. Nee, in feite kan Al-Qaeda hiermee... Door dreigementen ja. eh, eigenlijk zonder ze uit te voeren. al heel veel ontregelen. Ja. en de angst inboezemen. zonder dus één schot te hebben afgevuurd. En dat is wel iets wat deze, dit tijdperk wellicht. wat het typeert. Eh, dat we dus heel snel. in de stress schieten. wat natuurlijk soms ook wel gerechtvaardigd is. maar ik denk soms dat de angst wel. bijna irrationele ja. vormen aanneemt. Ja, ja. Maar die worden dan. want dat is dan de vraag. Hè? Die vraag vind ik echt belangrijk. Daar, is, daar, daar moeten mensen belang bij hebben. Ja. Anders toch Ellen? Ja, jij, ja. Bent, jij bent het wel ja. met me eens. Want die, de, de... Ja, er liggen altijd belangen onder denk ik. Zonder belangen uh, zou, het niet, zou het niet nodig zijn. Zou het ook niet bang hoeven te zijn. En vaak wordt er denk ik ook bewust angst afgevuurd in maatschappijen om bepaalde doelen te bereiken. Wat, wat die meneer net al aangaf. En ik vind vooral dat Oost en West tegen elkaar opgezet wordt, daar waar het naar kan. En daar, vuurt, uh, de, daar voert uh, Amerika de hoofdtoon in. En wij keutelen erachteraan met iedere oorlog. En, uh, nou, en wat hij heeft gezegd, hou dat leger wat in de dwang. Ja. Zorg dat je. De militairen hebben geen fatsoenlijke kleding meer aan hun lijf hier. Maar er worden de duurste uh, toestellen gekocht, want er is handje klap gedaan met Amerika. En dat is niet nu, dat is al jaren terug. Ja. Als je de geschiedenis goed volgt zie je gewoon dat de grootmachten die angst... dat gif onder ons zaaien. Ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd... als je bang bent, moet je nooit door die angst laten leiden. Want dat is een hele foute leermeester. Ze mogen van mij alles weten, ik heb niks te verbergen. Kijk, dan leef je gewoon veel makkelijker. Ja. Nou, dit is, een, dit is een, niet eens een persoonlijk probleem... maar een maatschappelijk probleem. Toch nog eventjes... We... Het zit ook in de huishoud, het zit in de mensen al. Het is nu één en al angst, zelfs wat leiders van ons land ja. kunnen niet meer fatsoenlijk regeren, leef op angst. Ja. Uh, dus, dus maar is, wel is er, is er, een, is er een, een zender voor jou, uh, Gassan? Van die, van die angst? Is er, eh, wat, wel, wat wel gesuggereerd wordt, uh, als je maar genoog, hoog die, die, de dreiging van terreuraanslagen ja. hoog genoeg houdt, dan ja. gaan alle burgers mee in het accepteren van bijvoorbeeld. Uh, dat alle privacygegevens ja. door de inlichtingendiensten ja. worden bekeken. Zie jij dat ook zo? Ja, voor een deel wel. Ik uh, was nogmaals verbaasd op de, ja, op de reacties ja. op het, uh, de onthulling van Prism. Ja. Uh, dat er zoveel burgers eigenlijk zeiden ja. van als je niks verbergen hebt, dan is er niets ja. aan de hand. En ik vond het ja. vooral verbazingwekkend dat sommige journalisten dat ook zeiden. Dat, dat kan ik nog steeds niet begrijpen. Ja. Ik vind dat je daar altijd waakzaam voor moet zijn. En ik ben eigenlijk niet zo bang voor aanslagen zelf... maar ik ben vooral meer bang over de irrationaliteit... die kan ontstaan na een aanslag. Ja. Ja. Uh, dat is iets waar ik me wel zorgen over maak. Dat, uh, dat hebben we ook gezien na 11 september. Dat, het, dat de Verenigde Staten ook irrationeel is gaan handelen daarna. Of althans veel op zijn woede is gaan... Uh, veel ja. emoties namen de overhand... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Afghanistan. Uh, de Taliban waren bereid om met Amerikanen te onderhandelen over de uitlevering van Bin Laden. Hadden wellicht de Amerikanen, waren ze ingegaan op de onderhandelingen en hadden ze wellicht Bin Laden uitgeleverd gekregen. Dan had heel veel voorkomen kunnen worden. Ja. Ik begrijp ook wel dat de Amerikanen na, na Elfsteren ontzettend kwaad waren en dat ze ook op zoek waren naar een gevecht. Dat ze niet Achteraf hadden ze toch hun doelen kunnen bereiken. Bin Laden was hun vriend. Ja. Amerika leverde wapens waar ze van volgens laatste ze zelf mee vernietigd werden. Ja. Ja. Maar even nog dan de rol van Amerika... Um, die, die overal in de wereld... Hè, ja. de, uh, ja. te hulp snelt of, ja. of gevechten aangaat. Misschien nu in Syrië, misschien net niet. Alles verliefd. Um, je hebt daar ook in de krant uh, een aantal dingen over gezegd. Dat, dat, stel nou dat Amerika het niet zou doen... Ja. Zo, dat is even uh, als een hypothese nemen. Wat zou er dan gebeuren in al die brandhaarde conflicten? Ik denk dat je wat je zou zien als Amerikanen uh, zouden zeggen... we doen het eventjes niet. Dat je dan vanzelf ziet dat de regio de klappen zou willen opvangen. Op dit moment uh, bijvoorbeeld in Afghanistan... wat veel mensen misschien niet beseffen... is dat uh, de buurlanden wel degelijk baat hebben bij stabiliteit in Afghanistan. Het is vooral de, het idee, de gedachte wat bij hen leeft... dat de Amerikanen wel zullen ingrijpen... dat hen ervan weerhoudt om zelf actie te ondernemen. Ja. Je hebt het in verschillende conflicten gezien. Je hebt het ook bijvoorbeeld in Somalië gezien. Het waren uiteindelijk de Ethiopiërs die uiteindelijk binnen zijn getrokken. Um, om een einde te maken aan de heerschappij van Al-Shabaab. Dat is niet helemaal gelukt. Maar het is uiteindelijk wel op aanmoediging van de Verenigde Staten. Ze willen het zelf niet en ze zijn het zelf gaan doen. En dat zie je met meerdere conflicten in de wereld. Dat op het moment dat de Amerikanen achterover gaan zitten. dan zie je eigenlijk dat andere landen het vanzelf gaan. het gat zullen opvullen. En ze hebben ook natuurlijk belang bij stabiliteit. Geen enkel ja. land heeft baat bij dat het buurland compleet instabiel is. En uh, daar heeft niemand baat bij. En nu zie je het eigenlijk ook met Syrië. Is dus dat de Turken eigenlijk hopen dat de Amerikanen het doen. Maar als Amerikaan niet doen, ja, dan zullen ze het toch wel zelf moeten doen. Dus, uh, ja. goed. dus soms ietsje langer wachten. Ja. Ellen, um, het heeft veel opgeroepen. Ik dank je wel voor je bijdrage. Jullie ook bedankt. Ja? Ja. En dank, dank je. je. Dag. En een goede nacht. Dan zijn er nog uh, even, even twee. Een, een beller vraagt in hoeverre zijn we gebonden aan de NAVO? Gewoon bij de afspraakwet. We hebben, we hebben een verdrag. We, we hebben een handvest ja. waar we geacht worden om... Ja, onze bondgenoten te hulp te schieten op het moment dat ze worden aangevallen. Maar ja. dat betekent nogmaals niet dat wanneer een bondgenoot van ons be besluit... om een oorlog zelf te beginnen... dat wij gedwongen zijn of de plicht hebben om hen daarbij te helpen. En ja. dat is iets wat we toch vaak misschien moeten onderscheiden. Want okay. dat is namelijk niet de rol van de NAVO. En er is nog zoiets als een um, soort van... Rechtvaardigheid in de wereld. Dat je, dat je ergens. Hè, ik, ja, ik denk, die denk, denk wel goud natuurlijk terug aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat wij door de geallieerden zijn geholpen eh, in de strijd tegen Hitler. Dat je soms oorlog moet kunnen voeren tegen het, het kwaad. Ja, dat is een hmm. heel raar begrip of een gevaarlijk begrip. Want de war on terror ja. is dat natuurlijk ook. Dat is even een van belangrijke motivaties geweest. Dus Moraal. Moraal. Dat is eigenlijk ja. ethisch handelen voor de wereldgemeenschap. Is ja. dat dan misschien oh. toch nog een, een, een iets waardoor je wel moet zeggen... ja dat leger dat wij hebben, ook al zijn we zo klein... dat moet dan toch nog wel ietsje meer kunnen... dan alleen maar zichzelf verdedigen. Um, mijn antwoord zou zijn: toch? Nee, he. niet. Je bent nee. helemaal niet. Je bent een echt zo'n. Je bent een machiavellist. <laughs> Tot nee. in je nieren, volgens M mij. M mijn ervaring hm. is dat moraal een van de slechtste raadgevers is als het gaat om beginnen. moraal. Angst, de moraal kan, kan een slechte raadgever ja. zijn. Besluitvorming, bij het nemen van besluiten om zelf niet. Te... Ja. Ja. Dat hebben we vaker gezien. We hebben, soms denken het, het wat een gevaarlijke gedachtegang is, is soms. Het gaat ergens slecht. En dan zeggen we: we moeten daar naartoe, omdat het anders slechter wordt. Ja. Dan gaan we naartoe en dan wordt het alsnog slechter. Oh. En dan zeggen we, we moeten hier blijven... omdat anders wordt het nog slechter. <lacht> en dan zit je in een val en dan kom je er niet meer uit. En dan kun je soms dingen veel erger maken dan ze eigenlijk waren. <lacht> en dat is iets wat een gevaarlijke gedachtegang is... en die uh, in niemands belang is... Hmm. en waar we dus nou. heel voorzichtig mee moeten zijn. Oké, okay. ja, dat begrijp ik. Het is uh, twee minuten over half twee. Wat ga je nou... Je hebt, zeg nog even wat je morgen moet gaan doen... Waarom wij, ik je nu ga loslaten, nou, na half twee in de nacht? Want... Morgen een uh, expertmeeting, uh, wat georganiseerd is door Buitenlandse Zaken. Uh, er komt een professor uit de Verenigde Staten, Mark Perry. Die komt in bezo op bezoek in Nederland. Professor in de oorlogskunde uh, ook? Een, uh, hij is politicoloog ja. en uh, Midden-Oosten specialist. En, um, hij komt morgen uh, naar Den Haag. en Dan uh, we hebben we een expertmeeting. Op Buitenlandse ik... Zaken? Het dus, dus... is in het Carlton Ambassador Hotel in Den, Zo, Den Haag. Oh, dat is lekker. Ja. En maar, daarna heb ik... Maar, een, en, en dan, maar jij wordt dus als, als journalist, word je daarbij uitgenodigd? Ik ben op persoonlijke titel, ben ik, ga ik er naartoe. Niet als journalist. Um, ja, maar ze, no, ze, ze, ze, buitenlandse zaken nodig jou toch uit... omdat je die expertise uh, in de krant uh, spreekt? Uh, wellicht, Na, nou, ik denk dat het weer te maken heeft met een oud professor van mij... die ook is uitgenodigd en die, ah, okay. um, die heeft zo uh, contact gelegd... met buitenlandse zaken, zodat ik uh, oh, daarbij bij bezig kan zijn. Kan zijn. Ja, ja. Ze hebben me op mijn, mijn persoonlijke, op mijn privé e-mail gestuurd, dus ik denk, uh, ja, oh, ja, dan ga ik daar ook om mijn persoonlijke. Dat is één. Letteren. Dat moet je doen. Dat is wel een, een, een pittige bijeenkomst, denk ik. Midden-oosten dan. Ja. ja. En wat uh, later op de dag heb ik een interview met een Japanse krant. Heet Mainichi heet het. En, um, Vind ik, dan... geestigd, ik had er ook nooit eerder van gehoord <laughs> en, uh, Maar ze zitten dus blijkbaar nu ook in Europa Of althans uh, de buitenlandredacteur zit nu, Is nu in Brussel Dus die komt morgen naar Amsterdam En dan hebben we een, uh, heb ik een interview En het gaat Syrië. over Syrië ja. Ja. Met name over, chemische, over chemische wapens Oké, okay. ja. dus dat ga je morgen doen Ja, dus dat ga je morgenochtend gaat van Ik dank je hartelijk En ik Graag. wens je morgen een hele goede dag En rij, ja. rij rustig terug naar huis Dankjewel, ja. dag hey. Dat is uh, lekkere muziek van, uh, ja, Brandon Manson, Garbage Day. Dat is een Amerikaanse zanger. Ja, verder weet ik het ook niet. Wij praten over defensie. Dat is allemaal natuurlijk in de opmaat naar de troonrede, Prinsjesdag... waarin het de, de kabinet zijn uh, beleid voor het komende jaar uh, neerlegt. We hebben het vannacht toegespitst op de Nederlandse, het Nederlandse leger... En u kunt nog steeds bellen. Mijn gast Gassan Hadan is natuurlijk weg nu, maar ik ben weer alleen. Maar u kunt natuurlijk nog steeds bellen. 0800-1121. Bas, goedenacht. Goedemorgen, met Bart Svando. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik, uh, een interessant onderwerp. Toch? Ik, ja, als oud-militair uh, volg ik dit uh, ja, met veel interesse. Sinds wanneer, ben, sinds wanneer, uw, uh, sinds wanneer ben je oud-militair? Sinds 2005. Oké. Okay. Um, ik denk dat uw spreker, uh, meneer Gassan, heeft, uh, heeft gelijk. Ik denk dat de doelstelling voor de Nederlandse leger dient te zijn in bescherming van het Nederlands grondgebied. Uh, samenwerking ook voor. Ik denk dat dat goed is. Ja. Ik denk alleen dat de invulling. Uh, Nederland is een klein land, weinig inwoners. Wij moeten wat dat betreft ook niet groot willen zijn uh, qua leger. Ik denk dat het Nederlandse leger het meest gebaat is... Met waar het goed in is. Waar zijn we goed in? We zijn altijd goed geweest in de, in de zeevaart. En in de kleinere operaties. En ik denk dat het Nederlandse leger zich daar meer op zou moeten richten. En dan heeft het volgens mij ook een heel duidelijke uh, koers. Ja, het uh, de, de En wat zijn die kleinere operaties? Uh, een luchtmobiele brigade. Een uh, inzet van een korps een, een, een korps mariniers. Flexibel overal inzetbaar, eh, ook binnen Europees verband goed inzetbaar, goed getraind, goed al in samenwerkingsverbanden werkend, een goede luchtmacht, eh, maar niet meer die grote landmacht. Hmm. Om maar een voorbeeld te noemen. Eh, de, het Nederlandse leger is gewoon gebaat om, denk ik, meer specialistisch te werken en eh, gericht op, eh, op eventuele neeftaken als handels, bescherming van handelsroutes. Nou ja. eh, nou ja. Ja, dat, is, dat, beschouw, dat beschouwt Gaston natuurlijk ook wel. Als, als soms hè, in samenwerking met andere landen zou je dat moeten doen. Uh, maar zeker, zeker daar waar er ook andere landen een belang bij hebben, moet je dat in combinatie, in samenwerking met die andere landen doen. Zo zie jij dat ook, Bas? Ja, ja zo zie ik het echt. Uh, ja, ik, uh, dat is ook wel een beetje mijn ervaring. Ik denk dat wij als Nederland. Uh, wij zijn gewoon te klein om een, om een groot en breed leger te hebben. Nou, en dat is gewoon niet meer van deze tijd. Nou, heb jij in het leger gezeten, dus je weet hoe er over gedacht wordt over dit soort dingen. Denk jij dat, dat als dat echt uh, door de minister en haar uh, ambtenaren zou worden uitgestippeld als een nieuwe strategie, dat dat door het leger ge geaccepteerd zou worden? Ja, ze moeten natuurlijk wel. Ja. Maar dat ze dat ook zouden dat willen, dat, dat ik. Bedoel... Ja? ja, dat denk ik wel, omdat het, uh, en dat komen ook al eerder in het gesprek naar voren. Ik denk dat het Nederlandse, de, de Nederlandse Defensie in zijn algemeenheid... behoefte ook heeft aan duidelijkheid, aan ja. een koers. En er is in de afgelopen jaren, uit het feit dat er al 22 jaar wordt bezuinigd... ook een redelijk zwalkend beleid gevoerd. Ja. Ik denk dat daar heel veel behoefte aan zal zijn. Ja. Dus, dus, dus ja. zeg het maar gewoon hardop. Dat is het vooral. Als het tenminste inderdaad... Die kant op gaat, want de andere kant is dat er meer geld en meer middelen zouden moeten komen om wel die hoge ambitie te blijven volhouden. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Ja. Okay. Waarom ben jij uit het leger gegaan? Uh, ik zag mijzelf uh, niet meer passen op een gegeven moment binnen, binnen de, binnen de defensieorganisatie. Ik denk dat ik iets te veel in kansen dacht en iets te weinig in bedreigingen. Huh. En uh, ja. ik merkte dat ik, uh, ik, uh, ik daar uh, ja, op een gegeven moment pas je er gewoon niet meer in en dan moet je gewoon in je conclusies trekken. Ja. Was het een moeilijke beslissing? Nee, uiteindelijk niet, uh, ik heb het buiten gewoon goed naar mijn zin gehad, ja. alleen op een gegeven moment kom je gewoon achter dat zo'n uh, plaats niet meer daar is en dan is, het ook, uh, ja. is de keuze ook snel gemaakt. Ja. Nee, dat snap ik, dat heb je dan. En wat ben je vervolgens gaan doen, ben ik ook nog even benieuwd naar? Ja, ik ben de patuliere uh, leven ingegaan en uiteindelijk uh, sinds een jaar of drie ben ik nu zelfstandig ondernemer. Okay. En uh, dat doe ik met uh, veel passie en uh, vreugde. Ja, wat fijn. Dan uh, prijs ik je gelukkig. Ja, dankjewel. En ik dank, ik dank dat je even de moeite hebt genomen om te bellen. Graag gedaan. Heel goed. Ik bedankt dat ik uh, ben uitgenodigd. Dankjewel. Heel goed. Succes Bas. Ja, dank. Dag. Dag. Kijk, dat is iemand die toch een beetje in de lijn zit van uh, onze gast ook. Meneer Fokkens, goede Goedenacht. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo. Nou, 200 jaar geleden moesten we te voet naar, de, naar Waterloo, naar een weilandje en dan gingen we het uitknokken. Ja. Maar de techniek die verandert gewoon. En uh, het is gewoon een uh, wat het leger betreft, een natuurlijke werkeloosheid. Ik uh, kwam in dienst en toen uh, moest ik bij de AMX en uh, dat, dat waren tanks en toen stond een Leopard ernaast uh, naar de ding, dat ging. Uh, uh, weet ik veel hoe langzaam met een hulpmotor werd die gestart voor die een keer startte. En toen kwam de Leopard. En die is 45 jaar oud. Die kan je nog aan Indonesië verkopen. Nee. Maar zo werkt het niet. Je hebt meer dan 45 van die straaljagers. En je de hele rest kan je opdoeken. Want het, het heeft geen zin. Want die straaljager die er komt, die is sneller. En sneller als die F-16. Dus nee. wat moet je dan met die F-16? Het worden gewoon die 45 uh, John Strike Fighters. D dat wordt het. Ja. Klaar uit. Het gaat om techniek. Wacht even, ik begrijp niet helemaal je, je betoog. Het gaat om techniek? Je bedoelt... Ja, de techniek bepaalt de oorlog. Ja, de techniek bepaalt de oorlog. Je hebt niks aan, aan, vijf, aan 50 Leopard tanks. Dat zijn nee. gewoon de doelwitten. Dus die kun je gewoon afstoten? Een straaljager, de straaljager nee. gaat de lucht in, die ziet het. Met al die apparatuur erin, bang weg. Oh. Je vliegt met een helikopter over een land en je hebt dertig uh, wietplontages opgerold. Hmm. Het gaat om de techniek. De techniek bepaalt... en dat het leger uit elkaar valt. Het is gewoon een natuurlijke werkeloosheid. Of je moet met z'n allen gewoon naar Waterloo gaan... of de, de slag bij heilige of dus je, de mopen mij. Maar, hij. maar dus, dan krijg je, krijg je een natuurdefensie tegenover je. <lacht> ja, dat is ook geen, uh, geen tegenstander... om uh, al te makkelijk over te denken. Maar jij zegt eigenlijk... Ja, de, de, ach, de dreiging is minder. Dus ja, er is ook... Ja, er is er is minder ja. leger nodig. Je zegt dat is een natuurlijke werkloosheid. Zo begrijp nee, ik het. Nee, de, de dreiging is veel erger. De dreiging is de techniek. En die moet je in de hand houden. Okay. Ja, dat kun je alleen maar doen met die John Kijk, als, als die, die, die, die, die... Hoe heet het? Die, die kerel in... Uh, hoe heet het land nou, waar al die ellende is? Syrië. Syrië. Die, die vliegen met die Russische oude rottroep. Ja. Als ze willen, knallen is ze, ze in één keer weg. Binnen vijf minuten. Wie het gaat om, nou ja, we hebben nog wel een leger. En die, die, die, die mariniers die gaan de hele wereld over. Nee. Die jongens, die, die kunnen het wel. Maar ik bedoel, dat, dat, dat, is, dat, dat zei die vorige man, dat, dat je gespecialiseerd moest zijn op een gebied. Knokken nee. waar je knokken moet. Maar je kan niet de techniek tegenhouden. Dat kan niet. Nee. En boven die, boven die John Struikveiten, nou, er is een atoombom. Dan nee. nou, moet je die maar gebruiken. Okay, dat werkt maar... dus ook niet. Dus dan gaan we er intussen in zitten. Dus, dus je zegt eigenlijk, je moet het geld dat je hebt, dat moet je inzetten op een uh, zo slim mogelijk uh, ontwikkelen van innovatieve technologie. oorlogstechnologie. Ja, dat is toch is toch die nieuwe straaljager. Ja, oké. Okay. Of, nou, of, komt... of, of, of een speelgoedvliegtuig, want dan kan je ook een handgranaten inhangen. Want dat nee. gaan ze nou doen. Ja, maar goed, die, die, die Joint Strike Fighter, de opvolger van de F-16, die komt er nu, hè? dus daar, daar gaan we dan vliegen. Ja, dat is toch logisch? Je gaat toch niet ja. vliegen met iets terwijl je door, de lucht wordt uitgeknald door wat anders? Nee. Ja. ja. Dus je moet mee in die, uh, in die ja, constante nou ja, op, vernieuwing. Op, op de plaats rust. Uh, je moet, je moet, uh, je moet het, hoe heet het, die cabaretier van, uh, met. met uh, die trekt Kees en Kees trekt Piet. En doorgaan, mannen. Een beetje. Ja. <laughs> Zo zit het in elkaar, meer niet. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik wil de uitzending niet bederven. Nee, nou, nee, Corsten. Word... <laughs> moet... Kijk, en die Albertman gaat morgen naar zo'n uh, zo praatboek. Nou, iedereen die geen uh, S5 hebt, kan het verhaaltje ook vertellen. Ja. En zo is het met alles. Oké. Okay. Het is gewoon business. Oké, okay, meneer Fokkens. Ja. Ik dank je wel. Ja, je wordt er niet veel van, hè? Nee, dat geeft niet. Dat is allemaal goed. Okay, nou ik ik dank je wel. Ik vond het eh, ook alweer eh, relativerend. Ik, ik heb het gered zonder S5, maar het had het bijna geworden. Oké. Okay. Dus, ja. Dus, ajoe. Ajoe. Meneer Hofman? Een hey, vriend, vriendelijk goeienacht. Goeienacht, hallo. Nou, de voorganger heeft gelijk, hoor. Oh ja? Ja, maar natuurlijk. En, en waar heeft hij dan precies gelijk in? De manier waarop hij uh, zijn uh, hersens gebruikt. Ja, om wat als, je, als je daar goed naar luistert, dan uh, heeft hij gelijk. Trouwens, iedereen heeft vanavond gelijk gehad. Ja, maar leg, leg het dan even uit, want anders gaan we door, want als, dan is het zo makkelijk. Uh, nee, het is niet gemakkelijk. Nee, uh, het is namelijk heel erg uh, uh, de, voor de hand liggend. Nederland is een heel klein landje. Het stelt, uh, uh, uh, uh, gezien de hele wereld, het stelt eigenlijk helemaal weinig voor. Het enige wat Nederland hoeft te doen, en dat heb ik ook tegen uw collega gezegd die het telefoon opnam, ja. onze luchtmacht, onze landmacht en uh, uh, de, de zeemacht, hoeft alleen maar één ding te doen, en dat is luisteren naar Amerika. Uh, waarom? Als wij ze nodig hebben, zijn ze er ook. Okay. Zo, zo simpel is het en, en uh, anders simpel is er niet. Maar, Daar kun je niet omheen. Nee, maar dat is overigens niet wat alle andere mensen in deze uitzending voor u gezegd hebben, hoor. Dat is dan toch niet helemaal uh, correct. Nee, maar ik heb wel gezegd dat iedereen gelijk heeft in deze uitzending. Ja, maar ja, dat, kl dat klopt dus niet. Nou, ik denk het wel. Iedereen heeft gelijk... En dit is mijn mening. Dat oh. is niet anders. Oké, okay. oh. Op die manier. Oké, okay. nee, dan, dan is het duidelijk. Maar goed, ik, uh, ja, nee, dat, ja. je, kunt, je kunt zeggen, we zijn zo klein, dus doen we mee met Amerika. Dat kan. Uh, Kijk, dat is mijn mening. Ja. Oké. Okay. Okay. Ik, ik wens u... Ja, het was een heftige uitzending. Ja, <laughs> nou, dat, ja. Oh, uh, Oké, okay. <laughs> fijne uitzending verder. Doei. <laughs> we doen het graag. Dankjewel, meneer Hofman. Uh, meneer Kruidenier. Jawel. Goedenacht. Goedenacht. Ik uh, zit met belangstelling te luisteren. Ik ben 86 jaar. Zo. En ik heb de oorlog in Indië meegemaakt. In Indië zelfs, ja. Ja. En mijn vader was bij de marine en die heeft daar een slag meegemaakt. Ja. Ook zonder lucht en zonder verdere hulp. Die zat op de tromp. En nu zijn het ook weer allerlei mensen die aan de regering zitten. Ja. En allemaal mensen wegsturen... Sommigen komen terug, een heleboel. Soms zullen gereed voor Centro 45 om daar te geholpen te worden. Ik eh, mis op het ogenblik, en misschien is dat mijn leeftijd... maar ik mis gewoon een sterk, strakke leiding. Eh, je kan niet zonder de ventie. Ik, ik zeg net tegen die mevrouw die me belde... Ja. Eh, als ik zelf naar bed toe ga, doe ik de deuren en de ramen op slot... Ik, dat doet zij ook toevallig. <laughs> ja. Maar, ik, maar dat, is een, dat is een beeld voor wat er in het land ja. zou moeten gebeuren, ja, vindt u? Ja, je kan niet rekenen op, op steun van anderen. Ja. Je hebt het in Indië gezien, je hebt het in Nederland gezien, vijf dagen. En ze waren weg met wat ze hadden. Ja. En ze hebben de mensen die... Ik ben zelf ook veteraan Maar de mensen die daar gevochten hebben, die hebben eigenlijk ja, zijn, zijn helden. En verder is het over. Dan ja. wordt op 4 mei wordt er herdacht, Dan hebben ze grote dingen gedaan, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor de opdrachten om uitzending en dergelijke, die hebben geen idee waar ze het over hebben en waar ze de mensen naartoe sturen. Maar om terug te komen op de vraag wat, dan met de, wat we met de defensie moeten. U vindt dus dat wij... U, u pleit voor een, eigenlijk een groot en sterk leger. Nee, geen groot leger. Een sterk leger die goed materiaal heeft. Als een tandarts, als die geen goede boor heeft, dan verrek je van de pijn. Ja, dat is waar. En, en de militairen, of het nou landmacht, luchtmacht of marine is... die moeten goed materiaal hebben... Dat is wat een van de sprekers ook zei, de techniek. En er is zoveel van die spullen te verkrijgen. Er worden miljarden weggegeven, terwijl hier de jongens eh, dikwijls in kleding lopen zelfs, die nergens meer op slaat. Hmm. En laat staan dat ze uh, geen behoorlijke wapens hebben. Ja, dus we kiezen voor de verkeerde doelen en ja. prioriteiten. Ja, je moet je, je, ten eerste je eigen land kunnen verdedigen zo goed mogelijk. En je moet paraat zijn. Denkt u dat de dreiging groot is, dat wij ons land ook binnen afzienbare tijd een keer zullen moeten verdedigen? Ja. Waarom dan? Waarom, waarom denkt u dat? Waarom dan? Ja. De, de toestanden die je hoort met atoombommen en met en dat zeg ik, dat zal ook mijn leeftijd en mijn achtergrond wel zijn. Ik heb drie jaar Jappenkamp genoten. Uh, je, je kan niet rekenen op een ander. Nee. Op, op een hele korte termijn. Ze zijn wel toch van goede willen. Ja. Maar ze maken overeenkomsten. Maar die zijn nooit in praktijk gebracht. Oké. Okay. Goed. Nee, dat, ik begrijp, dan, dan begrijp ik u, meneer Kruidenier. Over ze heeft. Voor zover ik nu besef, dit, deze uitzending van Kastelen, er ook niemand voor gepleit om helemaal geen leger meer te nee, hebben. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat gelukkig niet het gebroken nee, ik... geweertje is geweest. <laughs> ja, nou ja. Nou <laughs> maar ja, ik bedoel, in 1940, toen, toen was die groep er wel be bezig. Ja. En je hebt de gevolgen gezien. Ik bedoel, uh, ze waren als gidsgeef. Ja. Neem hier Ippenburg en Volkenburg. Uh, waar het gevolg van is. Uh, ja. ik, ik, ik, uh, er is nu een minister van Defensie, die weet wat een militair is als hij een uniform aan heeft. Oké. Okay. En uh, die geen enkele ervaring, geen enkele uh, binding met de krijgsmacht in het algemeen. Ja. En de, uh, de adviseur van haar. Uh, ik heb een zoon die uh, militair is geweest en. Die zei ook, hij zegt, pa, hij zegt, je wordt met spullen weggestuurd waarvoor je schaamt als je okay. een ander ziet. Okay. Hij heeft in Amerika gezeten toen, moest hij, nou, vertelde hij over een voertuig wat ze hier in Nederland hebben, wat heel geweldig is. En uh, bij de landmacht, bij niet zo groot als een ding heet, maar die uh, vroeg, uh, die Amerikaanse groep, die vroeg toen van hoeveel hebben jullie daar? Uh, hij zegt één. Ja, dan staan sta je daar. Ja, een beetje in je hemd. Ja. Hij had het gevoel dat hij in zijn hemd stond, ja. Nou goed, dat is, dat is dan, um, dan is uw um, visie daarop in ieder geval heel duidelijk, meneer Kruin. Ik dank u hartelijk. Ja, graag gedaan en, en succes. Kan... Ja, ja, dat gaat goed. Ik, ja. ik wens u nog een goede nacht. Dank u. Zometeen Maarten Hag, die komt uitleggen wat we uh, zo, zometeen aan de andere kant van twee uur doen. Um, ga dat eerst even ja Zeg het maar eerst even, Maarten, ja. Dit nou is de dag We gaan hele leuke dingen doen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Iedere keer. 4 uur nacht, radio maken, man. Dat is het mooiste wat er is. <laughs> ja, nee, dat Live wel. muziek en zo. We gaan twee uur lang hebben over geluk. Dat vind Want, ik nou echt een mooi onderwerp. Dat weet ik, daar hou je van. Oh. Ja. <laughs> maar dat is pas na drie uur, dus moet je wel wakker oh, okay, ja. blijven nog. De komende uur gaan we ook een leuk experiment doen. Ja. We gaan uh, de alternatieve uh, nachttroonrede maken. Kijk. Samen met de luisteraar. Juist. Ja, die weten heel goed wat er in die troonregels ja, moet staan. Want, Heb uh, je een voorzet trouwens? Wat vind jij dat er in... Nou staan? ja, de, o, dat is een goeie. Ik, Dat wou ik, ja, wou ik jou vragen. <laughs> ja. Ja, um, nou, Ik ja. vind dat er een paar graven, op zijn minst een aantal paragrafen over kunst en cultuur in zouden moeten komen staan. En en die staan vraag, er morgen niet in. Dat en we vraag naar het luisteren worden, dat is een mooie beperking dan ook gelijk. Eén zin. Welke zin moet erin? Oké. Okay. Dat vind ik een goede. Dus dat ga je tussen twee en drie doen? Ja. ja. Oh, ja. ja en en dan, dan gaan we, dan gaan we samenstellen. samenstelling hebben we een, een, een andere bekende hagenees, Niet Koning Willem-Alexander zelf. Die, die moest slapen. Die heeft een belangrijke dag ja. morgen. Maar een andere bekende HGN's, die gaat hem in de uitzending voorlezen. Dat vind ik heel goed. Ja. Nou, ik ben benieuwd wie het is. Dat is um, zometeen. Dit, bij, dit is de nacht van de EO. Maarten, dankjewel. Veel plezier. Yes. Wees gelukkig. Mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, ah, U bent er nog, gelukkig, ja. Oh. De overheid dat u dat gelukkig vindt. Ja. En dat er nog een programma met de lach komt... en de alternatieve trokkenreden... Ja. wat hebben we toch heerlijk onderwerpen. <laughs> je, moet, de, je moet er wel voor blijven. Ja, en je moet eerst de oorlog verwerken. Oh, ja, dat, is, ja, dat, is, ja, dat is ook nog weer waar. Maar ja. ook om te lachen, soms. Ja. Nou, soms, ja. ja. Niet altijd natuurlijk. Hè. Ik ben 82. Ja. Heb het bombardement op Nijmegen meegemaakt. Ja. En ik gruw ervan. Ik gruw ervan. Waarvan? Van dit idee van oorlog. Ja, ja. En als ik dan echt in stoor vertegen... verkondigen dat we een klein landje zijn... nou, dat is ook zo. En dat we daarom... achter Amerika moeten lopen. Ja. Amerika... wat uh, de wereld in Irak gerommeld heeft... Het Saddam Hussein hebben ze eerst voor gigantische bedragen aan oorlogstuig, aan wapentuig geholpen. En dan opeens deugt dat Saddam Hussein niet meer. Of wat voor reden kan ik me ook niet meer herinneren. Ik denk dat geen Nederlander zich dat meer kan herinneren. Wat er nou aan Saddam Hussein markeerde. Ja, goeie uh, vraag. Dan is dat afgelopen, nou het is niet afgelopen natuurlijk, want daar heerst nog dagelijks burgeroorlog. Maar goed, Amerika heeft dat anders ontdekt, Afghanistan. Ja. En daar gaan we dan ook weer in mee. Hoewel we de, de Al-Qaeda en de Mujahedin, weet ik wat er allemaal zat, ook eerst onder het wapentuig gezet heeft... Uh, uh, om uh, de morele wereld uh, ja. uh, uh, uh, te handhaven. Nou, ik, ik kan er gewoon niet van praten als ik over oorlog ja, dat dat wat, wat ik begrijp. Aan de ene kant kan je denken van... nou, ja. zit er dan niet een industrie achter hè? Die, de, nou, bij de verkoop van al die wapens? Nee, nou, uh, Bush had vijf ministers daarop dren. Eén was voor de publiciteit... Eén was voor de wapens, één was voor de transport, één was uh, voor, nou ja, noem maar op. Die had vijf specialisten die gewoon helemaal die oorlog ja. uh, uh, nou ja, uh, begeleiden, financierden, ondersteunen, gewoon vijf specialisten. Want we rommelen toch van de ene oorlog in de ja, andere. Dat, dat wilde ze kennelijk. En een andere, wat ik reageer, wat ik hoor, kijk bij, bij, de, bij u is het juist ervaring met de oorlog, u groeit ervan. Bij de ander is ervaring met de oorlog. Nee, we moeten ons juist zo sterk mogelijk bewapenen. Ja. Dus je kan zelfs met ervaring verschillende kanten op. Ja, natuurlijk. Maar die laatste meneer, dat vertelt van zijn zoon, die durft te zeggen hoeveel, ook een vraag van de Amerikaan, hoeveel van die vrachtwagen, ja. zo weet ik, tijdens weet ik het wat, dat die knop dan in alle ernst antwoordt: we hebben er één. Ja. Dat, is, dat getuigt natuurlijk ook van een infantiliteit. Ja. Oké. Okay. Zoals te zeggen, we hebben één zo'n ding. Ja, mevrouw Nieuwenhuizen, ja. het is afgelopen. Luister naar mei. En mei. En, en, en, en, en mij En mij En mij En mij, en mij. <guegeg> Maar beslis zelf. NCRV.